Dit is Doral Megens met het NOS-journaal. In Madrid wordt vanmiddag een grote demonstratie verwacht... een dag nadat het Catalaanse parlement de onafhankelijkheid uitriep. Morgen wordt in Catalonië een demonstratie gehouden... van mensen die tegen afscheiding zijn. Gisteravond gingen in Barcelona... honderden voorstanders van onafhankelijkheid de straat op. De protesten zijn rustig verlopen. De Spaanse regering komt waarschijnlijk vandaag echt in actie... om het Catalaanse bestuur over te nemen. 21 december moeten er verkiezingen komen voor een nieuw regiobestuur. Het nieuwe kabinet houdt vast aan de nieuwe wet op inlichtingen en veiligheidsdiensten, wat de uitslag van het referendum ook zal zijn. Dat zegt CDA-leider Buma in de Volkskrant. Het referendum over de aftapwet wordt tijdens de gemeenteraadsverkiezingen gehouden. Buma wil de uitslag negeren omdat het nieuwe kabinet het raadgevend referendum wil afschaffen. In Nepal zijn bij een busongeluk zeker 14 doden gevallen. Er zijn zeker 15 mensen gewond geraakt.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 Het idee is dat kinderen hierdoor minder last hebben van dat hun vader in de cel zit. Bovendien is in het buitenland gebleken dat gevangenen door dit soort vaderprojecten vaker op het rechte pad blijven. Het weer, eerst nog zon, maar vanuit het noordwesten neemt vrij snel de bewolking toe. Later in de middag en avond regen. Het wordt 13 tot 15 graden. Morgen een enkele bui, maar ook wat zon. En dan maximum temperatuur van 12 graden. Dit was de Verkeersupdate.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 Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zon. Zon. zon, zon, zee Zandvoort, een zomerhit. Dit is de zomer van ZFM, fm Met nu, Toebaak leeft. Toebaak leeft. We gaan beginnen. Al meer dan 12 jaar in de zaterdagochtend. Goedemorgen, Zandvoort. Nooit meer doen, hè? Keep my hands on myself. Think I'll dust them off. Uh, dit is Portugal The Man en het heet. Uh, um, uh, stil, feel het uh, stil. Ja, zo. Ik moest even nadenken hoe het nou precies was. Goed, het is de uh, tweede gedeelte van het radioprogramma. Uh, knopje, knopje. In het verleden. Wat gebeurde er door de jaren heen? Nou, die, wat gebeurde, gebeurde door de jaren heen? 28 oktober. Eerste steenlegging van het stadhuis Amsterdam. Daar was Job Cohen volgens mij nog bij. Dat was in uh, 1648. Oh wel, nee, daar was Job nog niet bij. Er was, uh, van der Laan was erbij, volgens mij. Maar goed, uh, uh, het is namelijk ont, uh, ontworpen. De architect was Jacob van Kampen. En, uh, het is begonnen in 1648. En uiteindelijk was het klaar in 1665. Dus er zijn echt wel een aantal jaren bezig geweest. En tijdens de bouw was deze Jacob van Kampen in de Kalverstraat te vinden. Hij had daar het duurste appartement gekregen. Dan mocht hij wonen. En daar heeft hij ook gewoond uh, van dus 19, uh, uh, 1648 tot uh, 1651. Toen kreeg hij ruzie met een mede-architect over een uh, soort boog. Dat noem je dan een toog. En hij wilde toog. een toog. Ja, hij wilde het op een of andere manier wilde hij het zo maken. Uh, die andere man die wilde het op zijn manier maken. En uiteindelijk is het deze Jacob van Kampen verdwenen. Die heeft zo, dan zoek je het maar uit. Dan maak jij het huis maar verder af. En uiteindelijk is hij uh, ergens anders gaan wonen. En is hij dus, uh, uh, uh, al eerder overleven. Hij is in uh, 1657 overleden al. Hij, is, hij heeft dat eigenlijk niet meegemaakt dat het huis klaar was. Goed, wat gebeurde er nog meer door de jaren heen? In 1886 wordt het vrijheidsbeeld in New York ingehuldigd. Dat, is toch, dat was ook wat. Het was in Frankrijk gemaakt en helemaal uh, naar Amerika versleept om helemaal uh, neer te zetten en alles. dat, is, uh, dat ja. was toch gewoon uh, echt duidelijk een boegbeeld van Amerika. Ja, het was, voor, het was eigenlijk een verwelkoming voor iedereen die terugkwam naar Amerika. Of uh, gasten, immigranten. Het uh, is 46 meter hoog en 3 meter, 93, 93 meter hoog met sokkel. En verder, uh, zit daarin zit een hele staalconstructie. En die is ontwikkeld door uh, Gustav Eiffel. Gustav Eiffel, waar kennen we die hey, van? Hé, waar kennen we die weer van? Van de Eiffeltoren natuurlijk. En uh, Jardin du Luxemburg, die heeft het origineel bedacht... En waarschijnlijk heeft zijn broer model gestaan. Want ze dachten altijd dat het een vrouw was. Maar ze denken dat zijn broer een model hebben gestaan voor het vrijheidsbeeld. Dus oh. Dat, dat is een... Melka weegt de 225 ton. Het werd dus geopend in 1886. Wat gebeurde er nog meer? Ja, de uh, computer uh, Tiane 1 uh, is een Chinese computer. Die wordt... Uh, ja, uh, ...openbaar gemaakt. En dat is op dat moment de snelste computer... Uh, uh, ...tot dan toe uh, gebouwd. Uh, het duurt ook een jaar ongeveer... Uh, ...voordat de Japanners een snellere computer weten te bouwen. Een jaar? En nou kan ik een heleboel... Uh, uh, uh, um, uh, ...dingen gaan gooien... Die, uh, <laughs> ...wat die allemaal kan. Maar in ieder geval, het verbruik is... Uh, uh, 4 megawatt. Uh, dus dat is best wel... Uh... Dat is, uh, zet hem maar uit. Hè? Ja. Dus hoe kon het zelf al uit? Zet hem maar uit. Ja. <laughs> Milieubewust bewust Echt niet nee. op de computer. Wat, wat gebeurde er nog meer? Ja, In 1492 kwam Christoffel Columbus aan op het eiland Cuba. Dus hij, uh, hij, hij was op weg naar Amerika. Maar uh, ja, hij, was, hij was er nog niet. Maar hij was onderweg in ieder geval. Oké, okay. ja, als we het toch over Cuba hebben. In 1962, einde van de Cuba-crisis. We noemen het ook wel de Cubaanse raketcrisis. Want ja, er waren toch eilanden, op het eiland van Cuba waren alle raketinstallaties te zien geweest. De Amerikanen hadden daar foto's van gemaakt. En uiteindelijk, dat kwam door de Russen. Want Cuba had zich toch aangesloten bij uh, Rusland van, uh, ...communistisch geworden. En uiteindelijk werd de VS toch wel een beetje bang... ...want die raketten stonden wel gericht op de VS... ...en op Europa, dus die hadden zoiets, ...nou, we gaan ze boycotten, dus heel veel vrachtverkeer... ...werd daar tegengehouden, daar in de buurt. En uiteindelijk zijn ze een paar dagen gaan praten... ...en toen uiteindelijk is het uh, toch goed gekomen. Dat waren heel spannende tijden... ...in uh, 1962, in augustus en uh, oktober... Oké, okay, laatste. Ja, en vandaag in 1940, uh, ja, dingetje in de Tweede Wereldoorlog. De invasie van Griekenland uh, door Italië. Toen begon Italië een beetje vervelend te worden, zeg maar. Oké, okay. ja, daar hoor je te weinig van, hè. Hoe, hoe dat? Ja, het is, was. Altijd, het is altijd, Duitsland uh, deed alles fout. Maar nou, Italië, Italië was uh, was ook niet schoon. Wie was, uh, was ook weer die regeringsleider toen in... Uh, Mussolini. Mussolini, Mussolini ja. ja. Oh, maar als je die, die toespraak ook van hem uh, ziet, het is bijna een soort clown. Maar wat hij zegt is ook niet allemaal even prettig. Nee, nee, zeker niet. Dat is echt een showmannetje. Het is ook wel een zwarte vlekje in hun verleden. Ja, ja. Nou ja goed, tot zover de verjaardag. Straks een stukje... Uh, nee, een stukje geschiedenis. Uh, Straks een, een, verjaardag. Geschiedenis, een verjaardag. Ik ben het even helemaal kwijt. En dat doen we nu, dames en heren, de Neil Trees. Ja, dat liggen we even in de bomen. Dat blijft je ook allemaal die uitstoken. Die allemaal allemaal doen. Oh, wat het Sleeping with a friend. Veel dan. Neon Trees hebben verschillende hits gehad, onder andere Animal. En deze leuke plaat heet Sleeping with a Friend. Ja, dat kan alle kanten op natuurlijk tegenwoordig. Goed, we zitten midden in de verjaardag. Okay. En we, we doen, doen daar uh, een kleine greep uit. Eén okay. van de jarigen, of die jarig zou zijn geweest... ...om haar overleden is in 1990. Toen was ze 90 jaar oud. Is Rut Becker. En Rut Becker, die... Uh, ja. ja, precies. Die heeft de Titanic overleefd. Toen was ze 9 jaar oud. Toen was ze op dat schip aanwezig. En, uh, en ja, oud, ze was 12 jaar oud toen ze op het schip uh, rondliep. Ze is later lerares geworden. En het maf is, ze was samen met haar twee broertjes en een. een, een, een, een noem je dat? Een zus en haar moeder. En uiteindelijk uh, uh, is ze in de sloep terechtgekomen. In de sloep, en heeft ze dus overleefd. Haar vader was toevallig niet mee. Het maf is dat ze ook later eigenlijk nooit meer over de tijd heeft gesproken, tot uiteindelijk in 1982. Dus bijna 70 jaar later, toen ik ze in een talkshow, verscheen ze in één keer. Toen ging ze vertellen wat er allemaal nou precies gebeurde op de Titanic. En zij werpte daar toch weer een nieuw licht op. Deze Rut Becker. Goed, wie is er nog meer jarig of zou jarig zijn geweest? Onze schaatsheld uh, Kees Verkerk. Hij is van 42 en hij wordt vandaag 75. 75 alweer? Kees Verkerk. Oh, yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Je, je hebt gelijk, ja. Yeah. Uh, yeah. Ja, en vandaag ook jarig uh, Matt Smith. Ja, yeah, uh, yeah. die uh, is denk ik wel het meest bekend van uh, uh, Dr. <laughs> Woo. Okay. Waar hij uh, tussen 2010 en 2014 uh, uh, um, yeah, in speelde. En uh, zijn laatste werk uh, is The Crown. Dat uh, een uh, serie uh, van Netflix. Oké. Okay. Dokter, Vandaag is ze uh, jarig. Ze wordt vandaag 50. Ja, ze wordt 50. Ik dacht dat ze eigenlijk al ouder was. Maar goed, ze ziet er ook zo jong uit, toch? Julia Roberts. Uh, nou, je kent haar van een. Oh, ja. films. Nou, vooral, vooral van de hele brede, grote glimlach. Ja, ja echt wel. En ze heeft een raar mondje ook. Maar dus ze zit hier ook in zo'n ramen raam... van een parfummerk, hè? Ja, klopt. Maar is dat geen lookalike of is dat zij. Ik denk dat het dezelfde is. Nee, het is dezelfde, goed. Ze wordt dus 50. en ze heeft trouwens uh, heel veel acteertalent om zich heen. Want haar, haar zussen en haar broers die te acteren ook. Ze hebben het allemaal niet van een vreemd. Want uh, haar ouders zaten bij een toneelvereniging. Dat klinkt allemaal weer knullig. Maar goed, ja. ze hebben het dus van jongs van al inge. Ingebakken gekregen. En ze speelt dit jaar al 30 jaar, hè? want in 1987 ja. is begonnen met de rollen. En, ja, uh, ze was geweldig bij Pretty Woman. Ja, Dat was een tuurlijk. leuke film. Maar ook die andere films, die er heeft zo'n enorme hoeveelheid films op haar naam staan. Ja. Ja. Want uh, van de week was ze ook de film uh, Mona Lisa Smile. En daar was zij dus een uh, onderwijzeres op een uh, Wellesley uh, College. En uh, daar was zij dan heel erg voortvarend en vooruitstrevend. En al die meisjes die werden. Echt, die werden heel goed getraind om heel intelligent te zijn, maar ondertussen ging ze daarna allemaal gewoon trouwen. Weet je. Ja, dat was een hele leuke film. Heb alsof? je er nog eentje uit de lijst? En daar hebben um. misschien nog wel eentje Scott Wheeland. Hij is natuurlijk van de Stone Temple Pines. Oh, even je geheugen opvries natuurlijk, snap ik. Deze plaat, hè, de klassieke. Oh, lekkere crunch. Uit de jaren 90. Stond helemaal Pilots. Hij had wel last van een flinke alcohol- en drugsverslaving. Dus uiteindelijk klapte hij weer uit de groep van En uiteindelijk werd hij benaderd om in de Velvet Revolver plaats te nemen. Dat is een combinatie van alle grootheden bij elkaar. Niet veel vettere shit maken gewoon. Ook daar moest hij geven een gegeven moment uh, verstek laten gaan. Ook door te veel drank en drugs. een gegeven moment mocht hij weer terugkomen. En toen ging hij mee op tour. En uiteindelijk in uh, 2015, toen was hij nog maar 48 jaar oud. Op 3 december vonden ze hem dood in de toer. Oh, weet je. Ja, nog even een stukje Velvet Revolver. Dat zware geluid van Slash erbij. Leuk hoor. Oh, heel fijn dit. Goed, Velvet Revolver was dat. Goed, Scott Wieland zou ja. eigenlijk vandaag uh, dus uh, uh, 50 jaar oud worden, maar helaas niet geworden. Vertel. Ja, en vandaag is ook uh, de bekende Eros Ramazzotti. Oh ja, dat is wel een Bekende Ramazuttia. Italiaanse zanger en uh, ja. heel veel vrouwen zijn weggezwijmeld op zijn uh, prachtige stem. Eres Dramasotti. Heb je eens wat... een stukje Ja, natuurlijk wel. Oh ja, dat de... hoor. Ik hè. Ik, ik ben ooit bij een concert van hem geweest. Oh, wat leuk. Er was geen ruk aan. Ik moet, ik moet <laughs> altijd denken aan het nummer Pizza Calzone. Uh, dat is zo'n ja. parodie op Ja, uh, ja, ja, ja. ik wil hier numbers. een pizza kalzone. Precies. Oh. Nou goed, ik wil er nog eentje noemen. Dan stoppen we recht met Ray, Oftewel Desiree Manders. En zij is van Two bottles on the Fourth Floor. Oh ja. Precies, dit was een grote hit. Dreams Will Come Alive. Ze werd ontdekt uh, door Henny Huismond in een soundmix show. Ze deed toen uh, Anita Meijer na. Later hebben ze dus een eigen carrière opgestart met een rapper erbij: de toeborossende Ford for Ray. Right. Goed, zover de verjaardagen. Dan hebben we straks nog veel meer. En dan, uh, wat zullen we eens even doen uit de lijst? Ik heb echt heel veel leuke muziekjes heb ik opgezocht. Onder andere vond ik de nieuwe single van de Stereophonics: uh, All in One D uh, Night. Had ik vorige week, maar op dezelfde CD staat ook deze. En die vind ik eigenlijk net even prettiger. Kot bij de wind. Ik ben gegrepen door de wind. Die door mij Wint. toch hopelijk? Nieuwe CD hebben ze uit, de Stereophonics kat bij de wind. Ik had voor de wind, ik werd gegrepen door de wind, ik was er zo, ik was zo weer thuis. En de uh, nieuwe single is leuk, en uh, zijn er zijn meer leuke plaatjes op die CD. Soms is wel een beetje zeurderig, ik, uh, uh, all in one night voel ik wel, denk ik van jeetje, mine wat een, uh, een surfer plaat, mag wel even wat meer spektakel. Dat doen we altijd denken aan het feit dat ze ooit bij de Graham Northam Show aanschoven. Ben, je heeft ooit wel eens. Kijk je wel eens de Graham Norton Show? Ja, ah, flatje. Vla, flatje. Ik dacht, ja, het is gewoon toch een beetje net de, de betere uh, Gordon, vind ik, hè? Net even de betere Gordon. Echt de Engelse Gordon is die, die gewoon wel echt scherp is op, uh, op uh, merkingen uh, is. En toen uh, kondigde hij dus ook de Stereophonics aan. Toen dacht ik echt, dit kun je echt pas uit de hoek vandaan komen, hè? Dit. And now the player's out with the new single, my friends, It is gewoon even wat meer hier gewoon, zeg maar. Even stakke beats. Even vuurwerk dit gewoon weer. Even een scherpe geluid. Het grappige is, ik geef het ging eens interviewen. En dat is eigenlijk het leukste gedeelte van dat hele stukje dat de stereofonics bij Graham Norton waren. En toen had hij eerst, weet je, Osborne? Sharon Osborne had hij in de show. en het ging het over het feit dat sommige mensen gooien iets in het publiek. En dan kan het publiek mee naar het huis nemen. Of uh, weet je wel, uh, dan vechten ze om iets. Uh, vechten om trommelstokjes, uh, vechten om uh, een, een shirtje, weet ik veel. De, zegt die stereofonics, de, zegt, uh, de zanger, uh, Kelly, die zegt, uh, weet je wat ik ooit eens gedaan heb? Ik gooide ooit een sleutel die ik vond in mijn broekzak. Van het hotelkamer gooide ik in het in publiek. Moet je even luisteren? Ja, ik yeah. yeah, was in Belfast. And uh No, I was just about to do like a solo spot in the middle of the gig, and I went in my pocket and I found a room key from the Malmaison. So I threw it out and said, if anybody finds the the door, then come in. But I didn't tell him it was from the Malmaison in fucking Birmingham two days before. <laughs> oh, that's not quite as exciting as we thought. Yeah, that would have been really good though. No, it wouldn't be in paradise. Eh? It yeah. would have been some mad Mick coming in killing me. wouldn't it? Echt een taaltje geweldig, hè? Dat ja. taalt je gewoon, het bijna niet te verstaan of hij zicht. Heel zo. Oh ja, daar nou is de sleutel in de zaal. En uh, degene die zijn deur kon vinden, mocht binnenkomen. Die mocht binnenkomen. Het kon ook een moordenaar zijn. Ja, dat zei hij net. Dat was zijn gedachte dan weer. Ik heb het goed gehoord? Ja, <laughs> nee, snel hoor, want het was bijna niet te verstaan. Goed, deze Jones van de uh, Stereophonics. je stukjes die je mij tegenkwam op internet. Goed, vertel, wat hebben we nog meer te, te melden zo? Wat hebben we nog meer te melden? Ja, ja, ja. ja dus, uh, in Australië is. Uh, Afgelopen vrijdag besloot dat vice-premier Barnaby Joyce... is niet gerechtigd om in het parlement te zitten... omdat hij een dubbele nationaliteit heeft. Oh. En deze uitspraak zorgt er dus voor dat de regering van premier Malcolm Turnbull... de meerderheid in... Kwijt is. Oh jeetje. En, uh, maar de dubbele nationaliteit, denk je van nou, hoe erg is dat? Maar hij heeft dus de Australische en de Nieuw-Zeelandse nationaliteit. Die zijn wel fanatieke Ik heb wel in het ook. al ik denk dat dat wel. Uh, ik bedoel, als je nu iemand hebt die woont op de uh, grens van België en Nederland. en die heeft dan twee nationaliteiten, en dan mag je niet in het. Uh, in de nee. regering zitten. Je moet, je moet keuzes maken. Kijk, ik denk, als je nou IS-nationaliteit hebt in, uh, in maar Nederland... Maar waarom, waarom zou je twee nationaliteiten... Ja, dat snap ja, ik ja, nooit. Ja, ja kijk. Ik, ik, net ja, zoals met... Ja, dat is ja, uh, een PVV-stemmer. Kom op. <laughs> nou, ik ben absoluut geen PVV-stemmer. <laughs> nee, maar als jij maar, hier nee, ik, als jij op vakantie bent en jouw vriendin krijgt in Spanje, krijgt zij een kind van jou, ja? Ja. dan krijgt ze een dubbele nationaliteit. Dan krijgt ja. ze ook een Spaanse, want ze is op als dat dan. grondgebied geboren. Ja, oké, okay, nee, dat, dat snap ik, maar wat heeft de... Tenminste, ja, de dubbele nationaliteit snap ik wel, maar uh, ik bedoel eigenlijk meer de, de paspoorten. Ik snap nooit de toegevoegde waarde van een Nederlands paspoort... en een Turks paspoort of een Engels nou, paspoort. Het is Engels handig, want, uh, of... neem me voor, want ik denk dat die Eva Jinek ook een doelpaspoort paspoort heeft. Die is in Amerika geboren. He? Die was in Nederland. Ik denk Moet ze inleveren. Wel. Ja, maar uh, het is dan wel heel handig. Want uh, als jij dan familie hebt daar... Je, kan, je hoeft niet iedere keer visa zo te regelen. Je kan gewoon uh, onbeperkt heen en weer reizen. Maar, dat, ja, okay, maar dat goed, is voor, dat is wel fijn. Voor, uh, hoe heet het? Uh, voor Amerika's, dat, dat begrijp ik dan nog wel, maar voor... Turkije, of. Ja, je... ja, als jij daar familie hebt, dan. Uh, je ja, het heeft ook weer met dus stemmen oorst, dus je, te maken. Dus je, dus zo, ja. Maar dat wacht Ik vind het goed. lastig. Je, je gaat de Nederlandse staat ga je dienen, je gaat de politiek in. Dus dan moet je toch een keuzes maken. Dan kan je toch niet op twee benen staan. En je denkt, nou, ik ben eigenlijk ook nog een maar beetje. Ja, al die mensen die via gezinsvereniging hierheen gekomen zijn, die hebben allemaal een dubbele nationaliteit. Ja, oké, okay, maar die mogen dan niet de politiek in. Die moeten geven van de iets nee, afstellen. Ja, ja, dat is ook. Bestaan. Want anders kan, je, alles kan je toch anders in de politiek uh, gaan uh, reg regeren, zeg maar. Dus nou, ja. ik snap het best. En vooral Turk Maak een keuze. Misschien moet je gewoon als je 21 bent een keuze. Maken. Nou ja, Australië is natuurlijk dan voorstander voor dat soort dingen. Sowieso zijn ze veel fanatiek met uh, tegenhouden van vluchtelingen ja, natuurlijk. Tegenhouden van alles hoor. Alles als, voor... je, als je daar een zaadje per ongekeerde ja. meeneemt dan... Uh... Je, dan kun je echt een boete krijgen van... Uh... Dan is het echt klaar gewoon. kan je ja. weer terug naar huis. Twaalf uh, uh, uur in het vliegtuig. Dan voor. moet je eigenlijk eerst even in quarantaine. Dat je ook alles wat, uh, wat je misschien zaadjes gegeten hebt. Dat die ook weg zijn. Nou, het is natuurlijk wel mooi. Gewoon dat je, sowieso moet je per boot komen of per vliegtuig. Je kan niet zelf per auto komen. Het is één groot eiland natuurlijk. Hè? Dat mag je niet nee. zeggen. Hè? Want daar hebben ze echt een, een pesthekel Als dus je zegt, het is toch wel één groot eiland. Ja, dat auto. is het eigenlijk. Ja, Maar dat is, maar, maar dat is uh, hoe heet het... Uh, uh, UK ook. Uh, uh, uh, Europa en uh, uh, Azië bij elkaar. Ja, is toch ook okay. één groot eiland? Ja, oké, oké. Okay, okay, ja, ja, als... Noord- en Zuid-Amerika? Ja, ja, zo ken ik er ook nog wel een paar. Uh, Laten we wat, wat doen, Goed, straks de Zandvoortse berichten om half tien. En er komt straks nog wel weer een verbinding met Hotel Hoogland voor. Ja, goeiemorgen, Zandvoort. Oh, natuurlijk. Wat? Eerst de wolven maar eens even, de detectives. Sweet love Detectives, als ik het zo mag uitspreken. In ieder geval het zijn de detectives, dat wel. En wat ze precies uitzoeken, geen idee. Misschien met de nieuwe DNA-technieken. Vandaag was er ook natuurlijk een hoop over te vinden in de krant. Over uh, dat ze een. Uh, wat was het ook weer? Een huid, huidschilfertje van de dader van Anna hadden gevonden op de jas. Die ze natuurlijk daar hebben gevonden van die vijf. Wat uitgebreid in het nieuws. Was, uitgebreid ook bij de lokale omroep te zien was. Dat hadden ze aan een camera opgesteld. Wat eigenlijk een beetje amicaal was. Dat je denkt. Stel voor dat ze nou wel een lichaam vinden. Wordt het live uitgezonden. Zit ik niet op te wachten. Maar goed, alles voor de, de kijkcijfers bijna. Maar goed, nu hebben ze daar die jas gevonden. natuurlijk... En daar vonden ze. We gaan een huidschilfeltje op gevonden. En daar hebben ze DNA uit weten te trekken. En dat is echt een heel bijzondere techniek. Werd vandaag uit, uh, uitgebreid beschreven. En uh, dat is wel ja, heel. Was er was ook bloed gevonden ja, in de auto. Uh, ja, is dat? Ja, klopt ja. dat? Nou goed, op die jas, dat was eigenlijk het eerste aanknopingspunt. Daar hebben ze echt een paar dagen aan zitten knutselen. Omdat, dat is dan geen volledige DNA. Dat moeten ze dan allemaal weer herstellen. En uiteindelijk kunnen ze dat dan wel als bewijsmateriaal gebruiken. Alleen het is wel maf. Dat is dan echt een aanraking geweest. Hè? Dat kan ook een vriend zijn die haar even bij de jas heeft beetgepakt. En dan zou een huidschilfertje van jezelf op de jas kunnen komen. En dan ben jij zeg maar de halve dader. Of jij bent in contact geweest. En waarvoor was je in contact? En dan moet je eigenlijk nog een bekentenis uit diegene los uh, uh, dan krijgen. Dan je toch ook in de bus oplopen gewoon als je in de tram staat? Zeker. Daar zijn mensen ook hartstikke bang dat dit... Gaat ah, niet meer met de tram? Nee, nee, dat je denkt, van, allemaal wel leuk hoor. Maar is dit wel echt bewijsmateriaal? Of is dit gewoon... Uh... Ja, dit, is gewoon, uh, dit waait gewoon de zomer door de wereld heen en het komt ergens terecht. Goed, uh, hier waren we niet meer bezig. We waren bezig met de Zandvoortsberichten. Want het is namelijk alweer half tien u geweest. Marcus, aan u de eer. Aan mij de eer. Nou, ja. um, hoe heet het... Um... Uh, er is een akoestisch optreden uh, van van Kessel uh, in App en Vloed uh, als uh, Suzanne Jansen uh, van de Amsterdam Beach Hotel en uh, Patrick van Kessel van uh, van Kessel Live zin in een uh, feestje hebben, dan komt dat er ook. Komende zondag uh, zal tussen uh, uh, 16.00 uur en uh, 8 uur 's avonds uh, de, uh, de Zandvoortse coverband akoestisch optreden en uh, in het restaurant uh, uh, van het hotel, Epp Na de uh, kroegtocht. Wacht even. Na de kroegtocht Rondje Dorp. Die oh, okay. in de middag. Oh, mi... oh, zo, op die manier. Dus middag is er een kroegtocht uh, die heet uh, Rondje Dorp. En uh, daarna uh, kun je lekker genieten van uh, het akoestische uh, optreden. Ik hoop niet dat zij dan die kroegtocht hebben gedaan. en dan gaan optreden. Nee. Want dan nee. weet ik niet. Vorige week zaterdagmiddag raakte er een jongen gewond. Nadat hij die van een hek. Van een uh, voetbalkooi was Nieuw-Noord. En diverse hulpdiensten zijn daar naartoe gegaan. Onder andere een traumahelikopter. Het is echt serieus aangepakt. Gewoon. Later was de traumahelikopter niet nodig. Bleek het. En na de eerste zorg is hij per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. Dus serieus, je ziet dit wel. van. Een ja, Gewoon van dus uh, ja, ik zeg, Als je niet hoeft te voetballen, laat het. <lacht> Wij hebben al eerder opgeroepen. Je hoeft niet op de been te komen, want ook val is levensgevaarlijk. Hoe is dat. dat, dat Momenteel dat is er weer een oplichter in Zandvoort actief. Hij komt eerst met een vrouw langs, maakt een praatje over de Rooms-Katholieke kerk... Wat? waar hij veel van af weet. En de volgende dag komt hij alleen terug en met zijn vlotte babbel... stapt hij gewoon naar binnen om vervolgens om een geldbedrag te vragen... omdat zijn vrouw dan haar portemonnee vergeten is ergens. Kennelijk heeft hij al meerdere mensen die lid zijn van de kerk benaderd... met dezelfde smoes, dus let extra op en laat hem vooral niet binnen. Nee. Dus als je iemand vraagt, van, bent u ook katholiek? Dan zeg je gewoon, gewoon nee. Wat nee, nee. over zie je? Dan ga je oh, over de, de, over de kerk u? praten. en ken ik dat ik u kan? Nee. <laughs> maar goed, nou, anders bericht. Ja, ik heb nog even de, de evenementenagenda. Ja. Um, vandaag uh, is uh, vanaf 4 uur totdat ze klaar zijn... Uh, het kampioenschappen garnalenpellen. Hij Ah, is het er weer? Het, het is er weer. Oh, ja, dat is vandaag. Soms um, verrassende winnaars ook weer. Ja, ja ik vind het... Uh, ik uh, hoef er niet aan mee te doen. Ik vind Garnalen echt heel smerig. Dus. Ja? Um, Geen mo morgen is, uh, is dus de uh, rondje dorp, de kroegentocht... Um, in diverse kroegen. Begint om 1 uur en uh, eindigt om, uh, om 6. Uh, vervolgens is er uh, vanaf 4 uur uh, dan, uh, bij Amsterdam Beach Hotel het, uh, het feestje. En uh, uh, ook vanaf 4 uur uh, muziek op zondag in uh, Studio Anthony. Je kan wel merken dat, uh, uh, dat het zomerseizoen afgelopen is. De, het zijn wat minder uh, oh, minder spectaculair. Minder, nou, minder, minder, even, minder evenementen normaal. Ja. Okay. Ja, nou, ik vind het even goed dat er nog wel wat te doen is hoor. Uh, er is altijd wat te doen in zo'n Het antwoord. was uh, best wel spannend. Afgelopen maandag zou de extra raadsvergadering uh, gaan over de Watertorenplein, het plan. En uh, nou Demma zou daar ja, uitleg gaan geven over het feit van ja, hoe is dat nou verlopen? Heb je echt te veel contact gehad? Dus de eigenaar van de Watertoren en uh, de architecturen. Uh, de, de architect die het gewoon heeft, natuurlijk. Maar goed, uh, die is uit, uitgesteld naar aanstaande maandag omdat wegens de omstandigheden van de fractievoorzitter van de GBZ is het dus uh, af, ja, is het uitgesteld. niet te belangen Zandvoort. Ja. Uh, nog even uh, aanstaande volgend weekend. Volgend weekend vindt op 5 november vindt in Theater de Krocht vindt de jaarlijkse uitvoering van het Zandvoorts vrouwenkoor in plaats. En uh, de medley van Gershwin wordt on, onder meer gezongen. En uh, het concert begint om drie uur s middags in Theater de Krocht. En om half drie is de zaal geopend. Entree gratis. Aan het eind van het concert is er een open schaalcollector. Iedereen is van harte uitgenodigd. Een open schaalcollector. Ja, dus dan uh, kan je gewoon iets in een open schaal gooien. Ja, altijd leuk. Gooi er maar wat Zo, in. Maakt ja. niet uit. Precies. mag ja. leeft. Nieuws uit Zonvoort. Dat was het nieuws. En dan is het nu tijd voor die landenkeuze. Wij zijn altijd reuze nieuwsgierig. Wat heeft u dit keer uitgekozen? Ja, het leuke is, ik heb dus nu, deze keer heb ik uitgekozen Bon Jovi met Keep the Faith. En dan denk je waarom? Maar ja. het nummer is geschreven door Desmond Child. Die is vandaag jarig. Desmond die wordt Child. wordt vandaag 64 wordt hij. En hij is de songwriter. Maar hij heeft ook geschreven dus I was born for loving you baby. Van, met Kiss, weet je nog? Ja, oh ja, ja. En Bon Jovi, Keep the, the Faith. Katy yeah. Perry heeft hij voor geschreven. Dus daarom vond ik het wel leuk om hem in het zonnetje te zetten. Je kent zelf Desmond Tjaard van deze plaat. Love on the Rooftop. Die heeft hij misschien ook geschreven, maar dat weet ik niet zeker. Kijk er toch even na. Dit is zijn eigen plaat die hij ooit had in de jaren tachtig. Ja, maar deze is ook van de jaren tachtig, Keep the Fate. Dus ik zet hem aan. En die is van Bon Jovi. Even een stoere mannen. Ja, hij ziet er wel heel erg leuk uit op die clip. Die, ik denk van uh, tachtig volgens mij, begin ja, jaren negentig. Ja, ik wil wel een beetje denken aan de liedzanger van de Rolling Stones een beetje zo daar. Daar is hij ook een beetje dat, uh, dat hoekerige, sexy... Uh, hij had vroeger een lange van... haar en in die, die, die, die periode ja. had hij zijn haar net een beetje korter gemaakt. Nou, een beetje rustgehouden ook in zijn jonge periode. kijk Ik hoor echt allemaal namen die ik niet ken. Ja, dat is teken <laughs> dat jij nu heel jong bent. heel ja, Het en ziet fruitig. er ook goed uit in je jonge periode trouwens. Oh, gelukkig. Nou, veel de, de gitaar vind ik wel een beetje wild. Ik vind ook een beetje... Het, het lijkt toch wel of ze... Een, het, nou, dat het was toch, ook eigenlijk de, de, de wilkelkeuze meer. Nee, ik, ik heb deze plaat heel veel gedraaid. 1992, ja, ik heb even nagekeken. Daardoor wist ik het eigenlijk al. Ja, dat het voordat niet mijn ik, stijl was. Nee, het is gewoon wel een prettig plaatje. Maar goed, het is ook wel een beetje bejaard. 1992, Keep the V John Bon Joffert. Van deze plaat 92? Ja, 92. Oh, dat is toch nog moderner dan ik dacht. ja. Nou ja, goed, ja, in de jaren tachtig hadden ze natuurlijk van het hele lange haar. Dat was er nog even. Ja, het was wel bestandes. een lekker ding, die. Uh... Ja, hij heeft ook, hij ook oh, wel door. wat uh, acteerrollen uh, gedaan. Hij heeft ook wel wat geacteerd, kan ik me herinneren. Goed, nou, uh, het is bijna kwart weer alweer. En uh, we kijken nog even in de wereld. Ik zit nog even kijken wat ik allemaal uh, uh, nog had. Wat ik nog opgeschreven had. Maar ja, wat natuurlijk vorige week. Uh, nou ja, in het begin van deze week ging het ook nog heel veel over MeToo. Uh, ik werd daar soms een beetje Dood mij dood gegooid. Op een gegeven moment ze elke keer, vooral bij Jeroen Pauw... hadden ze toch wel weer een nieuwe insteek gevonden om over MeToo te praten. Ja, ik moest er ook een beetje om gapen. Oh, wow, sorry hoor. En op een gegeven moment kregen we toch een andere draai. Want Jelle Brandt Korsius, Korsius... Die had op een gegeven moment ook een stuk geschreven. En die vertelde... Wij, ik had zo opgeroepen van... Mannen, bekend dat je zelf ook eens iets gedaan hebt. Weet je? Dat was mijn oproep. Hij kwam met een... Uh, een bekentenis dat hij zelf ook lastig was gevallen door een hoge pief in de tv-wereld. Een man, hè? Het zijn een toch man. meestal de mannen die ja? zo lastig gevallen? Maar goed, uiteindelijk bleek dus... Uh, hij kon de naam niet noemen, want dan zou hij een rechtszak aan zijn broek krijgen. Dus hij had het maar niet gedaan. Dus het bleef een heel vaag verhaal. Ja, dat was, was met die uh, meneer Barend, hè? Die, uh, dat programma was dat. Meneer Barend, even denken. Ja, van het uh, voetbalprogramma. Uh, oké, okay, oké. Nee, volgens mij zat hij bij... Hij zat toch bij de Wereld Draai Door, zat hij? Daar deed hij zijn bekentenis. Oh, okay. Dat hij uiteindelijk zei van, Nou, ik kan er niks over vertellen. Bleef een heel vaag. vooral denk Ja, waarom vertel je het dan als je het niet kan vertellen? Dus nou ja, uiteindelijk uh, lekte het een beetje uit... Dat hij waarschijnlijk gedrogeerd was. En dat hij seks wilde. En dat, nou ja, dat ging allemaal niet. En nou ja, dus, dus nu uiteindelijk uh, krijgt hij nog een staartje. Nu gaat hij uiteindelijk toch uitzoeken of het wel kan. Ik heb echt zoiets Zoek het van tevoren even goed uit. Weet je, want dit is zo... Het soort ja. vaag verhaal denk ik. Komt dat met iets sterker? Als je bent een journalist, ik vond het echt, echt een knullig stukje. Denk ik. het is belangrijk dat het allemaal boven tafel komt en dat we onze visie moeten veranderen. Dit draagt er niet aan bij. Heb ik zelf het idee? Maar goed. Wat? Maar wat ja, de... het is wel dat me toe. Het blijft wel zo dat de, de, de commentaren van de mannen. Ja? Die is dan zo van ja get over it en dat, Maar het is dat het het old boys network van. Nou ja, ik heb er even van lekker even in de billen geknepen en dat soort dingen. En dan denk ik van ja, hoe vind ja. jij dat als jij dat gedaan wordt door iemand met macht? Want dat is het vaak. Hè? Je, denkt, ja, je bent bang maar... voor je baan. Je bent bang dat je eruit gegooid wordt of dat je niet meer populair bent. En dat soort dingen allemaal. Ja, ja, het is natuurlijk wel, wel grappig wat gebeurd is met Weinstein. Eerst dachten we zelf, nou is gewoon één iemand die heeft gewoon de lef om naar voren te treden En te zeggen van ik ben echt lastgevallen door Weinstein. Ik moest dit doen en hij dat. En, en achteraf horen nu andere vrouwen dat Weinstein eigenlijk niet zoveel macht meer heeft in de, in de wereld, in de tv-wereld en in de filmwereld. Hij heeft niet zoveel macht. Dus nu dacht het aantal vrouwen: van, oh, hij heeft niet zoveel macht. Hé. Hey, en nou durf ik, nou, het, nu gaan durf we ik de mot over ze trekken. En dacht maar... ik bij mezelf. oké, dus hij is er eigenlijk ook een beetje ingeluisterd. Ja. ja, maar het is dus hij wel, als speelden. jij macht hebt, dan maak je daar dus misbruik van. Ja, ja. maar goed, hij, heel veel vrouwen hebben dus gewoon met hem meegespeeld om de rollen te krijgen. En nu heeft hij niet, geen invloed meer. nu nou denk wordt zei, hij oké, En nu wordt hij afgebrand klaar. Ja, maar ja, ze hebben maar... er waarschijnlijk wel last van gehad dus, want anders hadden ze het niet gedaan. Nee, dat is waar. Goed, dan is hij dus ik, niet aardig, dan is het gewoon geen sympathieke man. Nee, nou ja goed, maar het is als een spelletje begonnen. En uiteindelijk zijn er dus toch een aantal vrouwen in meegegaan. En toen dacht je: hé, hey, ik kan dat gewoon doen. Dus uiteindelijk is het gewoon goed dat het boven tafel komt. Want het geeft dus weer een hele nieuwe visie op hoe hoeveel... wij... Ja, zeker. Zolang je het niet aankaart... Als niemand het aankaart, dan blijven mensen toch denken... Want ik denk dat heel veel mannen het niet heel bewust doen. Nee. Het is echt zo, je zit in die macht. En vrouwen zijn bereid om dingen te doen. En nou ja, als je dan een beetje zin hebt. En uh, je merkt dat vrouwen... Want het, is, het, is geen, het hoeft niet meteen een aanranding te zijn, maar het kan nee, ook nee, gewoon nee, zijn van een beetje, beetje, beetje uitdagend en zo. En dat het uiteindelijk gebeurt, maar dat het, ja, dat het vanuit die macht, zeg maar, wordt ja, ja. opgepakt. Ja, goed, je dus, hebt natuurlijk de, de grote misbruikers, maar je hebt natuurlijk ook mensen die gewoon ja, toch kleine dingetjes doen, weet je wel. Je denkt van nou ja, weet je wel, ik doe het wel voor hem. Wie weet, weet je wel, krijg ik iets voor elkaar. Weet je, wel. je hebt ja. een kleine moeite. Pak het gewoon even mee. Ik weet hoeveel mensen inderdaad dan goede bekenden zijn. Ja, dat en en dan, dat je dan niet durft, want het is je ogen. Maar goed, of het we moeten je, eigenlijk ja. ook wel weer erover stoppen. Want uiteindelijk durf je ook bijna, als je een soort chemie met iemand hebt... dat denk je denkt, nou ik doe het maar niet. Want stel je voor dat het verkeerd wordt opgevat. Ja, nou ja, misschien is het ook goed om er even over na te denken... voor je, voor je wat doet. Ja, nou ja, sorry, maar ik ben met, uh, toch wel bang dat we allemaal heel conservatief worden... en dat we steeds meer op onze hoede blijven. En dat het, uh, het, het los is er wel een beetje van af. Ja, het moest ja, er en... we ook van komen, want we zijn zo vrij geworden... Dat op een gegeven moment nu juist krijg je ja, nee, dat terug. Dat ja, maar is, dat is dus juist heel grappig. Want als je de nieuwe generatie juist bekijkt, die zijn juist heel conservatief, heel pro ja. uh, En dan denk je van, oh, op tv en zo wordt het allemaal. Veel bloter en opener. Maar dat wordt juist steeds minder. We worden juist steeds conservatief. En dan krijg je dat het zijn van die golfbewegingen. Je krijgt straks gewoon, dan wordt het weer super conservatief. En dan daarna gaat het weer de andere kant op. En het is natuurlijk hartstikke goed dat de ChristenUnie gewoon niet in de regering zit. Dat is natuurlijk heel belangrijk dat die er niet in zit. Want daar heeft hij ook helemaal geen invloed op. Want dat moet je er toch helemaal niet bij hebben ook, weet je wel. Stel je voor dat zij gaan bepalen wanneer wij doodgaan. Dat zal toch te gek voor woorden zijn. Ja. Volgens He? mij je... ga je in één keer de hele andere kant op. Oké, okay, nou goed. Zullen we hem even met Ik zien? heb je klaarstaan? Wacht even, ja, maar die zitten staan. toch wel in de regering? Oh, was... oh, ja, oh, een, sorry. Beetje. Oh, een beetje. Ik ben je... ik nou in de war? Niet veel stemmen. <coughs> Misschien heb ik het niet zo goed in de gaten gehouden. Dat zou kunnen. Ik... Goed. My baby is een fette Wat fette shit. En wat een lekker wijf. Sorry, mag dit? Dit mag nee, wel, Nee, dit mag niet. Oh, mag niet, sorry. Ooh shit man. Freaky is dit wel een beetje my baby. Het is een uh, Nederlands Nieuw-Zeelandse Nieuw band. Ze komen niet uit Zeeland, dat zou wel lekker zijn. Nee, ze komen uit Nieuw-Zeeland en ze komen uit Deel. en zijn bij elkaar gevoegd. En onder andere Kato van Dijk en Joost van Dijk en Daniel Johnson zijn uh, daar de, is de bezetting daarvan. En, uh, de, de, de zangeres vind ik wel echt apart. Apart alternatief type. Dat je Die kan je nergens in plaatsen. Wat, wat voor muziek zou ze maken? Als je haar zou zien staan op het podium, denk ik, wat Zoals de singers zijn. Oh nee! Het is een beetje punk, een beetje pop. Wat is het? Van alles door elkaar. Goed, nog een klein stukje geschiedenis wat is blijven liggen. Wat ik toch nog wel weer grappig vind. Omdat. Uh, ja, misschien gaan we ooit die kant op. We zijn natuurlijk nu fanatiek bezig om het uh, rook aan banden te leggen. En we vinden ook iedereen die rookt wel een loser! Wat heb je er tussen je vingers? Oh, zo'n sticky. Oh, dat is echt. Jezus, man, dat je daar nog een vast zit. Nou goed. In 1919 was de drooglegging van Amerika. Het was al eerder geprobeerd in de burgeroorlog. Dat was in 1861. En toen hebben ze het vier jaar lang volgehouden. De drooglegging. Want er was toen heel veel armoede in 1919. En toen hadden ze. Ja, door armoede gingen heel veel mensen zich vervelen. Ze hadden geen baan. Dus dan grepen ze naar de fles. Toen dachten ze bij zichzelf. Weet je wat ze doen? geen alcohol meer verkopen. Dan worden mensen misschien nuchter... gaan ze goed nadenken, maken ze plannen voor het leven. Dus ja, alles werd illegaal. En onder andere Al Capone heeft daar natuurlijk... heel veel geld aan verdiend. Dat is illegale stokerij. En uiteindelijk hebben ze dat volgehouden. Tot in 1930. En toen uiteindelijk is dat uh, allemaal weer... Uh, toen mochten mensen weer gaan drinken. Vooral de volwassenen mochten weer gaan drinken. Dus dat is wel goed op te weten. Ja, wat, wat, wat heel grappig is, is dat Heineken... daar uh, zeg maar groot door geworden is... Ja. Tijdens de drooglegging, toen er sprake was van uh, uh, dat de drooglegging stop zou worden gezet. Dat, ja. dat, dat de drooglegging dus gewoon afgeschaft werd en ja. er weer alcohol verkocht mocht worden. Toen heeft Heineken, hebben gewoon schepen die kant op gestuurd. Terwijl ze nog niet, helemaal niet zeker wisten of, okay. uh, uh, of er al verkocht zou uh, mogen worden. En toen hebben ze, maar ze hebben gewoon die gok gemaakt. En toen waren zij de eerste die in Amerika weer gewoon op grote hoeveelheden bier konden leveren. En daar is, daardoor is Heineken zo beroemd geworden en is Heineken gewoon de, een van de grootste brouwerijen van uh, de wereld geworden. Ja. Dus die hebben gewoon aan de drooglegging hebben ze hun... <laughs> uh, hun uh, ja. Ja, hun rijkdom uit uh, ja, te danken. Slim bedacht. Nou ja, ja. Het duurde wel, ik zie het nog even kijken. Het duurde vanaf 1919 tot 1922 voordat alle staten droog werden gelegd. En dat heeft uiteindelijk dus acht jaar daarna nog geduurd. Dus uh, nou ja, dat werkte natuurlijk helemaal niet. Maar ja, je kan ja dus mensen dat, gaan stiekem, uh, Ja. ja. Nou ja, goed. Misschien. Het zou nu wel kunnen gaan lukken. Maar voor mij duurt het nog wel 30 jaar voordat uiteindelijk iedereen. Uh, toch wel minder gaat drinken. Of. Uh, ja, dat er ook anders naar gekeken wordt. Want dat is belangrijk. Hè? We kijken nu ook anders naar het roken. En dat is natuurlijk... Een ja, het het is, altijd, het is altijd lastig. Want eigenlijk is alcohol heel slecht voor je. En heeft gewoon hele nare. Uh, bijwerkingen. Ja. Um, maar het is zo algemeen. Het, we doen het al ons. Ja, eigenlijk sinds, uh, sinds de oudheren. Uh, Wordt het al ge, gedaan. En ja. Het is zo moeilijk om dat af te schaffen. Ja, goed. Ja. Dat, dat heb je ook op het lopen natuurlijk. Dat is ook ja, nog steeds. Dat, nou, daar dat, ook we, steeds ja. dat is eigenlijk ook helemaal niet. Dat is ook bewezen dat het heel gevaarlijk is. wat hard, hard rennen. Nee, gewoon lopen. Ja, gewoon naar buiten gaan. Maar naar buiten gaan is ook dat. wel weer goed voor je. Want dan krijg je juist, Het is lastig. Ja, het is, ja. uh, is echt. Ik voel een wild leven. Dan ga ik naar buiten. Oké. Okay. Jij hebt nog een klein berichtje? Of uh, zie je eigenlijk helemaal. Uh, uh, nou ja, ja ik heb wel wat. Dat uh, de horloge van de acteur Paul Newman is geveild voor ruim 15 miljoen euro. Paul Newman, oh ja. ja hij, hij had het klokjes dus gekregen van uh, zijn vrouw Joanne Woodward. En uh, er stond op het uh, horloge Drive Carefully Me. En het was gewoon een roestvrij horloge. En doordat de uh, inscriptie erop stond, daardoor werd hij extra gewild bij rijke verzamelaars. Ja, ja. 15 miljoen euro. En tot dusver was de stalen Patek Philippe het duursgeveilde horloge. Dat ging dus voor 3,1 miljoen. Paul Newman was een acteur natuurlijk. Ik kan me nog herinneren dat hij uh, ja. uh, van Bruce Lee heeft die les gehad. Paul Newman uh, gaf dan acteerles aan uh, Bruce Lee. En zo wisselden ze gratis. Dat, kijk, dat was toen al hè? Zonder, gewoon met een dichte knip. Weet je wel? Diensten uitwisselen. Ja, dat uh, zo hoort, ho het ook. Zo hoort het ook. Maar ik lieg trouwens hoor. Een liefhebber telde dus voor die Patrick Philip 9,5 miljoen neer. En voor een 18 karaat gouden Newman Daytona betaalde iemand in mei nog 3,1 miljoen. Ah, voor een horloge, waar hebben we het over, zeg. Ja, goed, horloges ja, nee. zijn wel geweldig. Het zijn maar mensen die op. hebben dus gewoon zoveel geld dat ze dus dat even doen. Ja, maar het is een investering in kunst. Ja. Het is een investering in kunst. Nou, uh, en het wordt meer waard, waard, hè. Ja, okay. Nou goed, dus iets wat uh, heel veel mensen bezighoudt, is uh, hal 9000. Wat was het ook alweer, hal 9000? Dat is de boordcomputer van Space Odyssey 2001. Vraag het maar eens aan uh, de Siri. En die legt het vast wel eens uit wat die ervan wint. Mister en Mississippi, net als een beetje maakte er een plaat over. Hal 9000, zo heet die ook ja. Mirage heet de laatste D van Mr. Mississippi. En dit was een van de hit-singles erop. Hal 9000. Wist het eigenlijk niet in een gegeven moment. Als ik kijk, denk ik: hé, hey, grappig. Het gaat over die boordcomputer. In de film Space Odyssey 2001, daar zat hij in. En ja, natuurlijk was dat echt zo'n mooie stem. Die dan uh, die, die, die gaf dan een antwoord op allerlei vragen. En uh, gaf, gaf, Hello, hell, do you ja, read me? Sorry. Oh. Affirmative Dave. Dave. Dat is echt leuk I'll dit. Open. open the pod bay doors, hij moet nog even met een deur I'm sorry, open doen. I'm I can't do that. Grappig is, hij uh, vraagt dus of hij de buitendeuren wil open doen. De buitendeuren naar de spaceship. Ja, Want nee. hij, hij, hij hangt daar in de ruimte. Oh, ik zie dat trouwens dat het uh, alweer tijd is. Ik bedank voor uw aandacht. Ja. Dit was Koepal. Ja, en we spelen elkaar volgende Blijf. week voor een nieuwe aflevering. En uh, maken wat van dit weekend. Hoi, tot, tot volgende week. week. Vergeet Hoi. de klok niet. Nee. Oh, ja. ja